Nu. Paul Verspeek. Steeds meer illegale prostituees in Nederland... hebben seks met hun klanten zonder condoom. Dat zegt een groep bezorgde prostituees... vandaag in de ochtendkant Metro. Omdat het meer geld oplevert... of omdat ze gedwongen worden door een pooier... zouden de prostituees bewust seks hebben zonder condoom. Het zou vooral gaan om import-prostituees... uit Oost-Europa en Afrika die het zonder rubber doen. In Rotterdam zijn naar schatting ongeveer duizend prostituees... van wie meer dan de helft illegaal aan het werk zou zijn... dus zonder vergunning van de gemeente. Rachel Levy is beleidsmedewerker en veldwerker... bij het prostitutiemaatschappelijk werk van Humanitas in Rotterdam. En volgens haar is het illegale circuit moeilijk in kaart te brengen. Het enige zicht dat we daarop hebben zijn schattingen uit onderzoek. En wij zelf bezoeken vanuit onze organisatie vooral de vergunde bedrijven... en doen ook wel observaties in de illegale branche... maar die is veel onderzichtiger en veel minder toegankelijk. Want wat klopt er nou van die verhalen dat er steeds meer seks plaatsvindt... zonder condam in die illegale branche? In de gehele branche is het zo dat er al enige tijd uh, bepaalde seksuele handelingen zonder condoom worden aangeboden. Dan moet je met name denken aan orale seksuele handelingen. Uh, maar in de illegale branche zal dat ongetwijfeld een wat groter aantal zijn. Vanwege de, de drang en dwang die ook achter de contacten zit. En, uh... Maar zou drang en dwang? Nou, ik, ik vermoed zelf dat het deel uh, gedwongen prostituees in de illegale sector groter is dan in de vergunde bedrijven. Dat betekent ook dat er uh, op de seksuele contacten die zij hebben heel veel druk zit om in korte tijd veel geld te verdienen. En als er meer te verdienen valt met onveilige seksuele contacten, kan ik mij voorstellen dat zij door pooiers onder druk worden gezet om dat vooral ook aan te bieden. Dat klinkt als levensgevaarlijk, niet alleen voor de prostituees zelf... maar ook voor de klanten en misschien wel uh, de vrouwen... waarbij ze uh, later die avond gewoon weer keurig getrouwd in bed stappen. Dat kan het zeker zijn, ja, dat kan zeker zijn. En geld is één van de redenen om, om dat soort contacten aan te bieden. Maar ik denk ook dat de dames die werkzaam zijn in de illegale branche... vaak niet weten wat voor risico's zij zelf lopen. Omdat ze uit landen komen waar bijvoorbeeld geen goede seksuele voorlichting is. Heeft u enig idee waarom die mannen dat dan eigenlijk willen? Nou, Ik denk dat uh, er altijd een spanningsveld zal zijn tussen risico nemen en genieten. En dat je ziet dat er klanten bereid zijn om voor hun genot wat meer risico te nemen. En dat ze misschien ook wel vertrouwen hebben in het feit dat prostituees vaak getest worden. Wat in de illegale branche helemaal niet het geval hoeft te zijn. Maar uh, dat betekent dus dat er ook heel veel vrouwen bijvoorbeeld HIV besmet kunnen zijn in die illegale branche zonder dat ze het zelf weten? Dat zou kunnen. Over aantallen durf ik uh, niets te zeggen. Misschien dat de gezondheidsdienst daar iets over wil uh, zeggen. Dat zou ik niet kunnen inschatten, maar in praktijk zou dat zo kunnen zijn. Dat lijkt me geen gunstige ontwikkeling. Dat is geen gunstige situatie. Evert van der Veen van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Heeft u wel enig idee eigenlijk hoeveel van die naar schatting 500 illegale prostituees in Rotterdam en omgeving ergens mee besmet zijn? Uh, nou, we, we kunnen nooit wetenschappelijke uitspraken doen over, uh, uh, over, uh, over, over hoeveel uh, infecties het nou precies gaat. Uh, we weten echter dat we in 2003 hebben we de laatste peiling gehouden. toen was het de Keilerweg, dus de, de geconcentreerde uh, plek voor uh, Prostituees was er nog. En toen viel het ons op dat uh, zeg maar onder de drugsbuitende uh, prostituees... Uh, de aantal zo, zo aan wel hoog was. Maar juist uh, uh, bij de andere uh, niet opvallend uh, uh, veel hoger dan bij andere hoogrisco groepen. Maar nou wordt er gezegd dat prostituees het steeds vaker zonder condoom doen. Dus dat zou kunnen betekenen dat ook het aantal besmettingen toeneemt. Waart u dat zorgen? Uh, nou laat ik allereerst zeggen dat ik uh, toen ik uh, vanmorgen het verhaal las van, uh, van deze prostituees die zich openlijk uitspraken over de ontwikkelingen uh, uh, op hun uh, terrein, dat ik dat gewoon heel erg goed vind. Ik merk dat taboe op uh, prostitutie nog heel groot is. Ook, ook deze dames moesten toch nog weer anoniem in, uh, in het nieuws. En, uh, en juist door dat taboe is het ook, ook voor ons vaak heel moeilijk om, uh, om die mensen te benaderen. Maar laten we even uitgaan van het allerslechtste. Stel dat dat inderdaad vaker voorkomt, dat prostituees het zonder condoom doen met een klant. Dan baart u dat namelijk aan zorgen. Nou, uh, uh, dat condoom uh, is, uh, er staat voor mij symbool voor wat er veel meer aan de hand is. Als het inderdaad zo zou zijn dat uh, uh, zeg maar, uh, de vraag zo groot is naar nou, allerlei... Illegale, uh, in allerlei alle, illegale circuits, dan uh, denk ik nog in eerste instantie... veel meer aan de mensenhandelaspecten, uh, de uitbuiting uh, van deze dames... dan dat ik denk aan grootschalige bedreigingen wat betreft infectieziekten. Zij Evert van der Veen, hij is manager van de afdeling soa HIV van de GGD Rotterdam en Rijnmond. En u hoorde een bijdrage van verslaggever Victor Postuma.